We beginnen de zoggerles 294, op de pagina Resch-Lammet zijn 237. Asulam, de rechterkolom, de regel 24, naar de punt. La omer. Bar vijfentwintag mina simon vechol Dili de azle al schrage zesentwintag mit Miro le mechamei al geluwe de shimusha. Kiezeiffen en Twinta, Gafilubas, Shabbat, She Nehora, Tchalata. Ik denk dat dit hier ook weer het derde woord voor het einde van de regel Ook hier hetzelfde tussen de Lammet en Alif, Taf, gaan we inlassen. Nasa, Le, Gavara. 28. twintig. hebben scham, klein. We hebben een scham, she or een scham, een scham, een gas een Kidavargas gas, akur, veromes al, eenendertig, dinim. Elabeshabad, een zurad, dinnik eret bo, tweeendertig. Behunifhan, kimiteva, sche, een alav zurad, velo, nu da, drieendertig, mahu. Welke niet graag mazik ze haniermas? Bij de hagas, 34. Scheor haner a chuzbo, basem a simon, shapirosho, 55. Miteva bli tzura. Geweldig, we Dus we hebben geleerd. Op de vorige les hebben geleerd dat op Shabbat zelfs de bevuiling die in, de, in het lichaam van de mens is, uh, wordt verhuld. Helemaal wordt helemaal verhuld. Door de kracht van de, van de kdusha, van, de heilige, van het heilige van het Shabbat. En er is dus geen vrees voor het ontbloten van het lichaam bij het, het kaars neer. Bij het uh, neer is kaars, had ik gezegd, en kaars, dubbel, dubbel, dubbel. Bij het kaarslicht. En nu gaat hij verder. 24. Laat Omer daarover zegt hij de over. Maar met Simon, behalve behoudens, beter zeggen, met uitzondering, tot Assimon. Ja, de naam van deze kracht. We en al zijn aanhang. De azle aanschraken met Miro dat zij gaan uh, uit van de schuilplaats van hun verstopping. Lemen gaan om te kijken op de ontbloting van... Het contact. Het fysiek contact. Die 27. Afilo. Shabbat. Want. Zelfs. Op Shabbat. Kijk wat je zegt ons. Senehoora. Techlata. Waarbij. Waarop. De. Het licht. We hebben geleerd. Groen. Blauw licht. Voort. Tot. Wit licht. Ja, dat tweede uh, element in een kaars, zoals hij ons dat vertelde. We een sham din klaar en daar is helemaal geen din. Ja, op Shabbat zien we die din niet. Mikoy makom, desalnitumin, hechrahu, is het not zakelijkerwijs, is het dat. Ze oren neer dat het kaarslicht, 29, ze richt. Vargas, die heeft nood, het kaarslicht heeft een grove materiaal nodig. Om hem, eh, om aan, aan hem zich aan te hechten. Ja, net zoals een gewone kaars hebben geleerd. Heeft nodig eh, iets wat grove materiaal. Stof is zoals uh, uh, uh, vet, ja, dat doet branden, de kaars uh, branden, ja, dat is dan. Maar het is wel, not, moet wel ook op Shabbat zo'n grof materiaal zijn, ja, het is naar kracht een verdeel die natuurlijk. Zo so, heb nadien welk grof materiaal, dat is dan uh, het aspect van, uiteraard, respect van dien, gestrengheid. Dertig. Kedavargaans hoe akkoor, want dat grof materiaal is um, mat. Ja, tegenover, van tegenover of vertroebeld. Tegenover, uh, gesteld is tegenover van transparant, helder. En die is vertroebeld, mat. Waarom het dienum? En die zin speelt op de dienum. Ja, op de gestrenging. 31. Elaba Shabbat. Eens urat die niet. Maar op Shabbat. De eigenschap van die. Wordt niet, niet. Niet kenbaar. In hem. Ja, is verhuld 32. We hoeven niet gaan met Eva En die wordt geacht alsof die gemaakt is van de uh, natuur, ja, van de, de aard daarvan is, alsof die geen, uh, alsof die geen vorm heeft. Wel dat en, en dat it alsof het en dat het niet bekend is. Wat, het, wat dat voor materiaal is. Op Shabbat is het niet zichtbaar. En welke 33 ze zijn, daarom deze, deze schadebrenger heet, welke uh, hint waarop gegeven wordt in dat grof materiaal, materiaal 34, waar, waar, waar de kaars aanhecht, aan aan die wordt genoemd, deze schadebrenger, met de naam Asimon. Wat is nou die naam Asimon? Ja, Asimon. Hij zegt, de betekenis van het woord Asimon, as van zijn naam, is. meteva blitzura. Dat is dat hij gemaakt is van het materiaal, letterlijk van natuur, de regel 35. Blitzura zonder vorm. 35 naar de punt. Het is uh, natuurlijk uh, vereist veel. Uh, geestelijke verbeeldingskracht wat wij leren hier uh, niet eenvoudig om zo, so, het is niet moeilijk, maar het is vereist voor, voor natuurlijk een zekere uh, geestelijke verbeelding, maar gewoon wat je kan uh, pak je dat 35 naar de bed. we zijn zo maar de azly al shurage v 30 bit miro ki husot davargas baseter imane Kyaner na ner logya dovek dolek zolato 38 kandai Varken hu haroe giluya zivuk shali de 3.9.000 hoojahu lazi ko acharitsieta shabbat. We zeer schommelen dat is wat onze zooghur zegt, de azli al-sragi bet miru, dat zei, dat hei, ja, die asimon met de Die gaan uit bij het karslicht. Uit de schuilplaats, oftewel uit de verstopping. Uit 36 kilo. Want dat is de essentie. Ja, die, de is, uh, dit materiaal, grof materiaal, ja, dat is dan de essentie van de, de asymon. Ja, Deze uh, kracht is, hij vergelijkt dus dat die met de, het uh, grof materiaal. Dat aangetrokken wordt uh, in verborgenheid met een kaars, met de kaars. Ja, de, want de kaars zou zo, zo er zonder niet branden, zoals boven gezegd werd 38. waar ken hoe je en daarom hij is dat die ziet. De ontbloting van de zivhoek, zegt, dat daardoor 39, hoe Jahulazikw, kan hij, let op wat hij kan hij schade toebrengen, je ziet er Shabbat na het aflopen van Shabbat. Zie je dat? Dus potentieel zou hij, want, kijk, niets verdwijnt in het geestelijke, als hij dat ...gezien had, deze kracht... ...gezien had, dat het op Shabbat... Eh, ...iemand... ...deed zo'n... ...ziewoog... ...bij een kaarslicht... ...maar de kaar... ...het kaarslicht heeft dat... Het, eh, het, het, ...het gedeelte... ...van het kaarslicht... ...het tweede... ...element, zoals u dat geleerd hebt... Eh, groen-blauw licht wordt niet zichtbaar als zodanig. Dus dat groen-blauw licht dat um, duidt op de dynum. En die wordt helemaal wit. Dus, ja, en dan uh, het is dan uh, verhuld, Die dynum worden dan verhuld, Maar het is alleen maar tijdelijk, alleen maar door de heiligheid van Shabbat. Maar na de Shabbat, die heiligheid van Shabbat is, uh, is er niet meer en dan weer verschijnt deze mogelijkheid om voor die Assimon om wel schade toe te brengen. En natuurlijk zit er daar een tikoen voor, een speciale instelling om. Deze schade natuurlijk te vermijden. We hen en met de linker kolom de eerste regel. Shamitaam Gilui de gufei hun. Eén hašaas belel Shabbat. Twee. Kizuhamad de Guf. Eén nonikarba Shabbat. Amna Mahara Shabbat. Drie. Yeshlo koch. Legalot suraat. Vier oh. We hen emmeten, dat is natuurlijk waar, dat de linkerkolom die eerste regel, dat vanwege de ontbloting van hun lichamen, ja, die dus dat zo'n zivoek doen, en eh, in Gashashbeleel Shabbat is er geen gevaar in de nacht van Shabbat. Je zou hem aan shabbat Want de befeiling van het lichaam wordt niet kenbaar op Shabbat. Het is Amna Amnamahara-Shabbat, echter drie. Na de Shabbat, Jeschel Koch heeft die kracht om legalot zu ratara om in hem de. Eigenschap van kwaad te onthullen en om schade toe te brengen. Regel 5 na regel 5. Omar, sche Omer. Gewande naafak Fakshapta kamahayal in zes En wat hij zegt. De zoger onze zoger Kewand de Shapta dat, aangezien de Shabbat is afgelopen, kan mache jaren hoeveel legeren enzovoort. So Legers enzovoort. So Uitleg perus, zes na de laatste punt. Afar bise je Shabbat, Simon. kat zeven die icholim Je lezi. אז אין בו עוד שום אך צורה של רע אבל לאחר השבת הוא והקד נכן דילה קונים וחזרה את צורתם ועולים תין מתהום הרבה אל Mijdego maarba, Humaraba eens ba-olam punt. dus voor, Shabbat deze uh, Asimon, ja, ik even breng in herinnering wat hij zei. Die yeah, heeft geen vorm, alsof die geen vorm heeft, want die is, die is verhuld, die Asimon, oftewel of, of in the, in het beeld wat hij geeft van de kaars. Dat dit het uh, grove uh, materiaal. Ja, maar na, na Shabbat zijn eigenschap, zijn vorm en zijn eigenschap wordt wel onthuld. Want Shabbat, de, uh, de bescherming bes, van Shabbat, is niet meer. Uh, Rust niet meer op hem, ook op hem. En hij zegt ons nu, zes na de laatste punt. Afweerpieschen was Shabbat en Simon. Ondanks het feit dat op de Shabbat Simon en zijn aanhang kunnen niet schade toebrengen, de regel zeven. Die zijn boodschum zu want die heeft dan nog geen. Eigenschap van kwaad is nog niet onthuld. maar na de Shabbat, hij en zijn aanhanger, Konim Behazaraki, kregen terug hun et zuratam, hun vormen, hun eigenschap. We liemen, ze stegen op de regel 10 met de Humaraba uit de grote afgrond, Elah Yishof, naar de plaats, Yishof is de plaats, waar mens leeft, med, waar de mens is, euh, gezeteld is. Op Orchim, ze vliegen, volim, en stegen op, met de Humarabai vertelt het ons, uit de, uit de grote afgrond, afgrond, elf om is dat team, baulamen rondvliegen in de wereld, we joliem naar kunnen schade toebrengen. De reekhoudval. 12 niet kan shir shelpegayin. Shihu Joshua Basset relion. We gome. Shari dei tsuwaut fila zo. fertin De Yoshev Baseter. Niet zo meer hem. Eh, kijk nu wat er, wat er gebeurt. Dus eh, na de Shabbat kan je wel dus schade toebrengen. En er bestaat een tikkoen daarvoor. Ja? Tikkoen, correctie daarvoor, instellen En dan zegt hij ons dat op. Heel nou geweldig wat hij ons nu vertelt. Waar ik ken en daarom werd ingesteld Shir Shel Het lied van eh, beschadigingen of eh, zij die de schade, zij die, kan je zo, zo zeggen, het lied van beschadigingen, we zullen zien misschien zullen we een beter woord. Uh, pega is, is, een, is ook zo'n woord van uh, schade. En welke schier welke lied, welke gebet gebed bestaat die in onze, in de sidur. Jochef Baset religion, dat is, die begint, dat begint met de woorden Jochef Baset religion, hey, die zit in hoge, verborgen in, in, in hoogte enzovoort. Speciaal daarvoor wordt gezegd, ja, Dat is ook na de Shabbat wordt je ook gezegd, ja, om juist juist na afloop van Shabbat wordt je ook gezegd, juist om eh, deze beschadiging te, te, te de mogelijke schade brengen door Assimon en de zijnen te voorkomen. Ja, natuurlijk, als iemand heeft dat wel gedaan op Shabbat, dat, het is toch wel iets wat een mens gedaan heeft, wat niet correct is, duidelijk. Uh, het moet toch wel, uh, moet je als het ware boeten daarvoor. Maar dan de mens, kijk nou dan is dat in de sidoer is een zeker gebed ingesteld dat de mens stel dat de mens dat deed en de, op, op, op een manier dat het een kostere manier was om te ontbloot liggen. en dan heeft hij toch wel een wanneer die dan dat gebed uitspreekt met de juiste kavana en ik kan bijvoorbeeld eh, van binnen kan die dat wanneer die dat zegt moet je dan wel eh, aannemen dat hij zo kunnen ook dat dit op hem zou kunnen eh, slaan dat hij eigenlijk of zij heeft het wel gedaan gedurende shabbat tashmish terwijl een fysiek contact bij het kaarsneer en met ontbloten op de ontblote lichaam en dan dat die daardoor ontvangt en maakt een soort, soort tshuwa een inkeer met, dit, met dat gebed, en dan utfila zo, en dat is wat hij zegt als de Tshuva, dat uh, door de Tshuva, door de inkeer, zie je Tshuva, inkeer, het zo, en dit gebed, zie je, niet alleen maar dit gebed, maar eerst moet keer zijn, en dit gebed van Joshef Basseter van. Hij die in het verborgen zit. Niet zo lief, hem worden zij, die mensen dus die dat gedaan hadden. Die worden van hen, ja, van Asimon en de zijnen, gered. Ik denk dat het misschien zinvol is om dat uh, even te zoeken, te vinden. Dat... Dat... dat um, dat gebed, ja, dat, dat schier, schier het lied, wat hij zegt ons, Yochef Basseter, in onze sido so, zal je eventjes kijken het is moet ergens zijn waar wij al geweest, waar wij al geleerd, waarom we dat niet uh, nog niet, misschien, nog niet hebben behandeld. Um, zal kijken, uh, volgens mij, is psalm 91. Ik zal kijken of we ja, heel, ja hebben, we wel, wel, hebben we die wel. We hebben die uh, staan op de pagina 24 onderaan. hebben we dit wonderlijk eigenlijk, gebed eigenlijk psalm 91, die speciaal daarvoor is bestemd. Ja, daar zie je wat hij zegt was voor het redden van een mens die zo so iets op Shabbat. En laten we dat wel iets daarvan proberen we um, voor ga ik voorlezen en vertalen. Psalm 91 Jochef beset religio Hij die in de schuilplaats van de hogere zit Bacil Shaddai in de schaduw van de almachtige zou euh, het beïkent, zou voor, nacht volbrengen voor, voor zou verblijven omar um surati um Ik zal zeggen tot Hawaii. Mag Mijn beschermer. om surati. En. Mijn. O sorry, surati. Ik surati had ik gezegd. Met surati. En. Mijn toren. Vluchttoren. Elohai, mijn Elohim, Eftagbo, ik zal op u vertrouwen. Ki hu yatzilchabi pachyakush, Midever havoed, Want hij zal mij redden, ja van een net, van een vogelaarsnet. net. van een verderfelijke ziekte. Zo even een klein stukje dat je het ziet wat eh, de kracht daarvan is van zo'n gebed, maar eh, zoals eh, Hassalam ons zegt, eh, er zijn twee dingen nodig. Zoals in de regel dertien zeg je dan tshuva utfila, ja, dus één keer en Gebed. Niet zomaar tvila, gebed van de lippen en naar buiten. Maar eerst moet shuvah zijn, eerst de Anshuwah betekenen. Dat betekent de Kavana. De Kavana om terug te keren tot Hashem. Verbinden zichzelf met Hashem. En daarna zegt men ook de tvila. Hoe kunnen we dat zien? Waarom twee? Waarom niet gewoon gebed? Goed opletten, is belangrijk wat wij ook kunnen gebruiken voor onze siddur. Gedachten en het, de methode. Het is niet genoeg alleen maar gebed. Wie denkt dat gebed helpt zonder tshuwa daarvoor, ik zichzelf. Kinderlijk is het. En. Eerst moet tschuva komen, keer En wat is dat keer? Wat is dat? Kavana. Ja niet? De kavana moet het zijn, en erna tvila. is de kavana, de juiste kavana. Instelling, de juiste instelling moet het zijn. Wat is de instelling? Wat is tschuva? Tschuva is, is terugkeer, ja, tashuv, hey. Om de onderste letter he terug te halen, terug te doen, uh, keren naar de bina, ja, naar de onder de brengen weer terug. Dat is wat het shuwa is. En wat is dat? Dat is de inkeer, dat is de kavana. Door de kavana breng je eerst uh, die. Goed opletten. Dus eerst breng je die letter, de onderste letter, he van de Malgoed, uit de plaats op haar zelf dat jij hebt dat naar beneden getrokken, die onderste letter, he van de naam van de Hawaii en dan de ging gingen die uh, aanhechten eraan. Maar jij neemt dan, bij elk gebed is het absoluut noodzakelijk om eerst, die onderste letter heeft van de naam van de Hawaïa weer terug te brengen naar onder de Gogma. Want dan wordt verhuld ook de dienen. Die dienen worden verhuld. En daarna pas een gebed zeggen. Duidelijk, dan zeg je gebed, als het ware vanuit jouw uh, kelin van het geven. Waarbij ook vanuit de punt van het wa, punt van de Malgoed die verbonden is met de bina. En alleen dat kan helpen. Wij gaan naar boven naar de tekst van de zoger zelf uh, de regel 3. God, res, nun, gimme. L'an, atar, Mishatati bahu, Laila. Kadnavke, bebe'i, bebe'i, lo. Ve, p'hashvin, Lishalta, firba, al-ma'al, amakadisha. Hier staat een punt in de regel 4. Ik denk ik zou ik, ik zo, liever geen punt hier zien. We, ha we haman. Hier is niet, uh, iets niet klopt. We haman, niet haman, moet het zijn, maar haman. Dus de letter he moet geen letter he zijn, maar letter G. weer, de tweede letter na de punt zoals het hier in de punt staat moet het get zijn Gama, ga, ge, gaman gaman we bat bacilluta ik zou hier ook geen punten zien maar misschien een maar we in shirata da uw shiruta de volgende pagina de de de eerste regel myvdali ba celuuta om evdali ala kos parchei mitama waazley Omish, um omish, um omishate, um ook hier is een fout. Het e, derde woord voor het einde van de regel. Op de volgende pagina, dus op pagina res, lamit ghet. Daar is tet moet zijn, dus de vierde letter is tet. Omishate tet. Dat zoals de volgende letter op tet. Om met daar ometaan. Lego twee middenbaren. We kennen midden terug naar onze oorspronkelijke bar. De regel 3 op recht 0 gimmel 205. Ja, we hebben geleerd dus over die, <coughs> die Asimoon en de zijne, dat zij vliegen rond in de wereld, enzovoort. Maar dan, dan vraagt de zoger zich af: Meshatete Naar welke plaats vliegen zij in die nacht? kade nafke, wanneer zij haastig eh, uitkomen, we gaan schwenen en daar denken, we schalten bij hem en denken, te heersen in de wereld, over het hele volk. Regel 4. We, we gaan, ja, vanaf de het vijfde woord. We gaan manlon, betsiluta, en ze zien, is de Asimon, en de zijnen zien het volk Israël, na het aflopen van Shabbat, let op, na het aflopen van Shabbat, ze zien het volk, het heilige volk, siluta in het gebed. Ja, want direct wanneer het Shabbat afloopt, bij het afloop, voor het aflopen van, van Shabbat verzamelen ze, ze, ze zich en gaan ze bidden en dan voor, uh, tot het einde van Shabbat en gaan, dan gaan ze daar nog een stukje door. We Shiratada en wanneer zij bidden en zeggen dit lied, ja dat lied van Psalm 91 wat we hebben ook net gehad, baset religion. Owa en eerst, en op, en eerst, mevdale, mevda mevda bat Sheruta eerst gaan zij, dus het heilig volk eerst maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, havdala, maakt, maakt, ...in het gebed. Dus scheiding. Wat betekent scheiding? Havdala is dus een, een scheiding, een procedure van een scheiding. Die men... Dus <laughs> scheiding, afscheiding. Dus dat men scheidt het hele van het alledaagse Want het begint weer een werkweek. En dat men... Er is dus... Uh, het heet havdala. Ja, dat men uh, een, een beker met wijn drinkt, op een bepaalde manier iets zegt. Een kaarsje aan, aan doet, uh, besamim, uh, zo'n uh, geurstoffen enzovoort, speciale, maar ook de saloute. Hij, hij, ziet, hij ziet dus hij en zijn aanhang Simon en zijn aangaan zien, dan eerst zien eh, het heilige volk dat is bezig met de Havdalah met het, eh, het scheiden, de, de, de afscheiden, scheiding maken dus tussen de shabbat en de, en de alledaagse en door de weekse dag betseloot, met of door een gebed. Ja, de volgende pagina is de Resh, Lamet, ged de eerste regel. Om ufdali, eigenlijk akkoos, en dat zij scheiding maken, hafdala, over een beker, over een beker, ja, een beker wijn. Het hoeft niet altijd wijn te zijn, het kan iets anders zijn. Parge uh, met als ze dat zien, ja, als Simon en de zenen, dan ze met de man, dan vliegen ze daar vandaan weg. We asli, en zij gaan om en zij vliegen rond, om het dan lego, niet bare, let op, en zij bereiken de plaats binnen, een, binnen, de, binnen de woestijn. See? Binnen de woestijn, naar de woestijn. Twee, naar de punt. Rahamana, leshis van meneehu, omissitra bish. Eikijk nou dan. rabishimot barjochai roept uit. Barmhartige, red ons van hen en van de sitra achra, van het kwaad, van de kwade ka ook goed om dat het laatste laatste het laatste zinnetje eh, opnemen voor jezelf in de heilige taal. Dus, dus dat is dan in het in het Aramees nog. Ja, ze heeft het in het Aramees opgesteld. Er bestaat zo analoog in het Hebreeuws, maar hier ook in het Aramees. Uh, Opgemaakt Rahmana Lesch Wan Menehu om Sid Rabir. Omdat ook dat, om dat in, te leren zeggen wanneer je hebt wanneer je over. Uh, onreine dingen heeft, dan weet dat het uh, zelfs als het hier is, zoals het hier is, dan kan jij uh, toevallig ook uh, aanroepen. Zij en ze, dan heeft hij, omdat hij het heeft net daarover gehad, over die onreine en kant, en dan geeft hij ook een, een soort. Eh, gebed Maarten redt ons van hen en van de citraag van de kwade kant we keren terug naar onze oorspronkelijke pagina Resh Lamet Zain 237 Hasulam de linker kolom de regel 15. De referentie van de Oort-Resh-Nun-Gimme. La anatar mechate te iwe hule. Nar velake plaats. Fliechensei. En so forth. De de de. Leize zestien makom. Gea mechata timba. Oto alayla. Oto alayla mocee shabat. O, kijk nou wat hij Geweldig, ons helpt eh, Hasolam om aan te geven ook de tijd, de tijdstip, wanneer dat plaatsvindt. En dan zegt hij ons, naar welke, plaats, naar welke plaats vliegen zij in die nacht? En dan voegt hij ons toe, motzae Shabbat, van de potzee Shabbat, van de, na het afloop van de Shabbat. Yeah, that we need to think that it's up uh, to ourselves, zayfintim, inay. Kasha hem yotsim, yotsim bakhipazu. Vichovvim li shlot achtin ba olam al amakadosh. Vroim o tam omdim zneikhintim batfilavom rim shirazo. Aino. Yoshev baseter. En elion, jongen die hier in de zon zijn, die hier in de zon zijn, die hier in de zon zijn, zij vindt in zie hier, kashem, jotzim, wanneer zij vertrekken met behipazon, haastig met hast, wechoshwin en denken leschlot Baulam te heersen in de wereld, de regel achte. Al ama kadosh, over het heilig volk, waarom imotam u om en zij zien hen, staan, ja, zij zien het, hen dus, zij die behoren bij het heilig volk, staan in het gebed, 19, woonbrim, shira, shira zo, en zeggende, dit lied, dat wil zeggen, Joshef, Basset, Raleon, dat wil zeggen, de, deze psalm, die we hebben even aangeraakt, 91, 20, Regel 20. Op wat Gila en eerst Lim maken ze Hafdallah, de scheiding tussen Shabbat en de alledagse, het alledaagse. Terwijl binnen de door, kunnen zeggen, door, door het gebed, en vervolgens, er graag 21 maken ze de scheiding over de beker dan, als je dat zo ziet, A-Simon en de zijnen, dan a dan vliegen zij daarvan, daaruit, daarvan weg. We holgieren zich aan, 22, om um 10, en vliegen, om um een gieren, bereiken de plaats, bereiken de, pla de woestijn. Archaman, hem om um je zadara geeft je het Hebreeuwse equivalent van dat eindgebed, eindverklaring uh, of gebed van voor, uh, over uh, bescherming van de Sidra Achra. Uh, bar de barmhartige, -bar mogen, mogen de barmhartige ons van hen redden, van hen en van de kwade kant. 24. Pyrus toelichting. Oshrei rak al motseya shabbat. 25. Velo al kol leilot achol. Kibamotseya shabbat od 26, Shura Rishimo. Shura Rishimo, Migdushada Shabbat. Weil Ken Kivan, 27, De Napik kshapta, Porchin veolim, Tuhuma rabba, rabba is 28. Lan, Atar, hem, Porchin. Het is geweldig wat hij ons nu vraagt. Dus de Rabbi Shimon vraagt zich af eigenlijk. Ja? Uh, dus dat is wat hij zegt ons let op. En hij vraagt, dus de Rabbi Shimon van de, de auteur dus die dat schreef. Hij, dus dat, uh, hij, de zogor of Rabbi Shimon vraagt alleen maar over de Motsa'e Shabbat. Over de, hoe dat zit op de Motsa'e Shabbat. Dus alleen maar na afloop, afloop van de Shabbat. Ja, wel, duidelijk. Want na de Shabbat bedoel ik een interessante wat wij leren hier. Dus we, dat wij zien dat er verschil bestaat tussen de toestand van Motsa'e Shabbat na de Shabbat. Dus de toestand wanneer men in gebed staat. Het hele, het hele volk in het gebed staat. Eh, direct Daarop op de, op, na, de, na het afloop van de Shabbat. Na de afloop van de Shabbat. En gewoon het toestand van avond, s avonds, gewoon door de week. Op. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dan zegt hij ons dat hij vraagt, ah, vraagt alleen maar. Eh, zo'n vraag wat eh, Rabbi Shimon stelt. Is naar welke plaats, ja, over naar welke plaats vliegt die. Hij uh, vraagt alleen, alleen maar over de Mozai shabbat over de toestand van uh, direct na het, de afloop van de Shabbat. Wallah en niet over alle nachten van de. door de weekse nachten, door de weekse nachten, dus, ja, dus vanaf zondagavond. Of nacht tot de betrokken met donderdagavond. Nacht. Die bij mozee waarom vraagt hij dat? Omdat na afloop van de shabbat, in de toestand van afloop van de shabbat, er rest, her, zodat het rust, rust nog op de mens, ook uh, niet alleen op de überhaupt, rust nog een reshimo, een um, reshimo van de heiliging van de Shabbat op. Ja, dus na het afloop van de Shabbat is nog de heiligheid van de Shabbat nog. Uh, die heiligheid is weg, maar er blijft nog de reshimo. Over, zoals we hebben geleerd, en net, net als een kaarsje van, van de heiliging van de Shabbat. Rishimo blijft wel, ehm, sporen als het ware van de heiliging van de Shabbat, blijft wel nog rusten op, de, op deze, gedurende de, de, deze tijd na direct, na de afloop van de Shabbat, waar ik schrijf, en daarom vraagt die. Kiewaan de katnatik shabta, aangezien de Shabbat is afgelopen, 27, porch in, zei vliegen en stegen op uit de grote afgrond, 28, en dan zegt hij, we gaan daar hem porgen. Naar welke plaats zij vliegen? 28. Wel meer. Kade nafke 29 behiel. We gaan schijnlijk, schijnlijk daarbij, En hij zegt: Kade bij bete hille, wanneer zij uitkomen, ofwel we vertrekken in haast, we haast vinden bij allemaal maar denken dat, dat om te heersen in de wereld, hij herhaalt het, hij vertelt het in het. Hebraeus. Seem, wanneer zij vertrekken met Huma Rabba dertig uit de grote afgrond, bamechirut in Haast, we en denken li te heersen in de wereld, 31. Al Amakadisha over het Israel, over de helig, het heilige volk We man, hij heeft wel een punt, punt gezet, zie je. We kamen, 32, lon, batziluta, we omrin, we amrin, shirata, da. En zij zien hen, dus, uh, hen, het volk Israël, het hele volk. Zij uh, zien hen. En interessant is dit, dat de Zoger noemt niet het volk Israël. Ja, hij noemt het heilige volk. Zie dat? Goed kijken. Hij noemt niet het volk Israël. Hij noemt het heilige volk. Hij, Hasulam, vertaalt het ook over Israël. Maar de Zoger zegt alleen het heilige volk. Duidelijk. Dus wie toebehoort aan het heilige volk? Naar krachten, naar... ...strevingen. En dat kan zijn... ...iemand die... ...een gooi naar vlees is. Ja, de Zoger zegt... ...ama Kadisha, het hele volk. Zeg niet uh, Israël... Nee, ...wel... ...zelfs een gooi... ...die... ...streeft... ...naar eenheid met Hashem... ...die genoemd wordt. Die streeft met zijn Israël. En die gaat ook toebehoren aan Israël dat het niet te maken heeft met het vlees van Israël. En die ziet hen staan uh, in stand in het villa, in het gebed, en zij ze zeggen, dit deze schier, dit loflied, dit lied van Joseph Basseter, hij die zit in de, ver, in de hoge verborgenheid. Verborgen, ja, de psalm 91. Over Sherruta, en eerst doen zij havdala, de scheiding, euh, door met gebed en een scheiding met een kost, met een beker. 35. Wat gelaan, hij herhaalt dit, hij vertaalt dit in het Hebreeuws. En eerst zeggen zij afdala, de scheiding, met een gebed door een gebed en de scheiding op, op de wijn. Pargen met een maan, dan vliegen zij daar vandaan, ja, die asimoon en de zijnen. Waaselen, ze gaan weg. Om me schade en zij vliegen rond. Om me gewoon vliegen, en zij vliegen, en zij bereiken de woestijn. Hem 38, Mr. Kim, zij gaan uit, gaan weg, op Orchim, en zij vliegen van hem weg. We en zij gaan, en. Meshota team, shot meshota team, hier is ik ook een fout in het laatste woord. Ja, moet het zijn. Daar staat het mem. Ja, de derde letter voor het einde van het laatste woord in de regel 38. Dat moet natuurlijk dit zijn. De hele pagina, de Hasulam de rechterkolom, de eerste reik. Om mensen bereiken, letterlijk letterlijk binnen de woestijn. Bereiken de woestijn, komen in de woestijn in de heilige ma kom ze sham shu jisuf beney adam. of beney adam niet zullen dat wil zeggen naar een plaats waar geen ze, geen zetelplaats voor de mens van de mensen zijn. en de mensen, waar, en de mensen, dus degene die dat wel zeggen dit, dit, dit, deze sheer ja deze psalm niet hem worden van hen gered de regel drie we Pchinot zagen mekomot lesitra ja. Achra dubbel punt kibas Shabbat fir hem ben nu kwade Thumaraba wijn lijm koel oh geweldig wat die nu over de citra, ik nou, hoe, hoe, hoe leren we veel over, de, over het, de onreine krachten. Als je wil jezelf in reine brengen, moet je leren ook veel van, de, van het onreine. Door van de onreine krachten. Duidelijk, goed opletten, niet doen geen heilig zoals het volk Israël steeds doet. Ja, dat zij zich scheiden van alle volkeren. en dat is vies of dat is dat. Maar... Uh, doen zoals we leren hier de methode is om niet jezelf scheiden van het iets anders dan maar wel zien, leren ook de anderen, want alles is van Hashem, ja, de, heel, de, nee, de hemel en de aarde is van Hashem uh, het heilige en het onreine is ook van Hashem, duidelijk, de sitra agra is ook van Hashem, dus leren wel ook van de citra agra. Net zoals, hoe kunnen we leren van het wat goed is, zonder te weten wat kwaad is. Ja, een mens die kwaad niet kan verdragen, zal ook geen goed, goedheid verdragen. Onthoud het erg goed. Als je kwaad in staat bent, naarmate jij kwaad kan eh, verdragen, en niet alleen verdragen, met blijdschap verdragen. In dezelfde mate zal je ook het goede beleven, het goede, het goede zal jou uh, on, onthuld worden, in dezelfde mate. En niet een komedie te maken van, uh, dat is vies en uh, dat raken we niet aan. Ik herinner me dat uh, toen we nog orthodox waren, dat uh, die kinderen, kinderen al, volwassen uh, kinderen die al uh, familie hadden al, van de familie, die hier, de van de rabbijn, bij wie geleerd had, van de koling, uh, dat zij, uh, zij zeggen, spreken van, als het iets van, uh, zeg men iets van over varken of zo, zegt, fu, fu, fu, oh dat oh, is foe, en dat is foe, dat is foe, dus alles wat uh, niet kosher of zo, so, en and allerlei andere dingen wat niet uh, geoorloofd aan hen, dan hebben ze hekel eraan ze, hebben ze dat, euh, nou, dan kunnen ze ook, geloof mij, dat, dan zullen ze ook niet genieten, niet zullen, euh, het goede, de goede kant zullen ze ook niet kunnen zien. Duidelijk, want euh, dat varkensvlees niet, mocht, ge, niet mag, men mag varkensvlees niet eten, ja, Als Israël mag het niet eten. Dat betekent uh, absoluut niet dat, dat jij moet het uh, haten, oftewel vies vinden. God verhoede alles is, elk wijzen en alles is van Hashem. Dat betekent alleen maar dat jij, zelfs uh, in tegendeel ik, denk je dat ik, als ik dan uh, uh, ruik, soms uh, hier beneden uh, waar ik woon is een restaurant of zo en als ik dan ruik uh, varkensvlees, denk ik dat ik het dat ik de geur dat het, die mee. dat ik zeg, foo, foo, nee absoluut niet ah, ik zou ook wel eens uh, een stukje varkensvlees willen willen, bedoel, uh, niet willen maar bedoel, de smaak daarvan is niet lelijk, duidelijk het is, uh, en ik zeg het ook absoluut niet lelijk, dat het uh, varkensvlees is letterlijk de oracleer dan zeggen dat uh, aan het einde der tijden komt de tijd wanneer ook de varken, een varken ook kosher zal zijn. Nou, moet ik dan, wie ben ik dan om zo, zo'n zo lelijke trekken te, te tonen zoals die schijnheilige uit dit volk dat zij hekel hebben aan die dingen. Waarom? Omdat ze kiezen alleen maar... Schijnbaar het goede, en daarom kunnen ze ook het goede niet bereiken. Eigenlijk, Altijd weten dat leren, wij leren over de onreine krachten, eh, niet om hen te gebruiken zoals de zwarte magie doet. Maar wij leren de onreine krachten om van het tegenovergestelde, van het tegenovergestelde te leren, van die onreine krachten te leren het tegenovergestelde. Ja, van het kwaad, alleen wie veel kwaad heeft meegemaakt, bedoel ik dan van binnen en niet van buiten, buiten interesseert niet, van buiten absoluut geen kwaad is. Het alle kwaad is van binnen, hoe jij het beleeft, Dus wie, wie meer het kwaad eh, meemaakt en overwint en die het goede zal hebben, en niet wie vlucht van het kwaad, alles is dus, ze zijn nog kinderlijk, ze zijn nog allemaal, houden zich bezig met kinderlijke dingen, ja, uh, met al hun sabbatvieringen, met al hun Pesachvieringen, het helpt voor geen millimeter, duidelijk, alleen werk aan zichzelf, individueel werk aan zichzelf, werken, uh, uh, zowel aan je kwaad als aan, het goede kant, aan de goede kant dus uh, weten leren over de citra agra, zie je dat dan door het leren van de citra agra weet je jezelf te beschermen daarvan, daar, uh, daarvan. en doe je, laat, laat je dan toenemen jouw goede kant en nu kijk nou wat je zegt ons nu en pareltje wat je ons nu Daarover, juist over dit onderwerp, zeer subtiel eh, toelicht. We nemen Tsa, de regel 3. En dat blijkt dus. Drie genot me komot Sitra Achra. Er zijn drie aspecten van plaatsen, drie plaatsen voor de Sitra Achra. de punt. Kiba Shabbat. Want op Shabbat. De regel 4. Hem banukwa, dit humarabba, die zijn, ja, de citra Achra is, in de noekwa, in, het, ja, in de noekwa, in de opening, of de vrouwelijke, kunnen we zeggen, in de opening van, van de eh, grote afgrond. Ja, die had gezegd, een opening, maar opening, maar ook in de, in de noekwa, in het vrouwelijke van de noekwa, van de grote, af, grote afgrond. Let op. We willen hem kocht, en ze hebben geen kracht om helemaal, ze hebben helemaal geen kracht om schade toe te brengen. Ja, dat is één plaats voor de citraan. Die bestaat wel, zie je dat, ook op Shabbat. Maar, ze is verstopt dan. De regel 5. Naar de punt. Om het zijn Shabbat. Aridit ied filau hem. hemu Zes toch barb, omkom, shay, nadamsham. sham niet zaseif lahem koch laziq. Ella, shanipt hien, mimakom ish. En je kek. nu de tweede plaats, ja de tweede plaats is ons nu. Bomotseja Shabbat, in de motseja Shabbat. Dus na het afloop, direct na het afloop van de shabat. Wat gebeurt er? Wat is de plaats dan van de Citra-Agra? Na het afloop van de Shabbat, door het gebed en havdala en de scheiding, ja, tussen het Heilige en het Allerdaagse, zij zijn, zij, dus de Citra-Agra, die zijn, bamipa, heen, die zijn toch binnen de woestijn? De regel is, op de plaats. Adam is daar waar geen mens is. Of nimna. Hier ik een fout. Ik denk ik dat het fout is. Nimna eh, hmm. bestaat wel een woord, maar ik denk dat dit hier een fout is. Nimna. Hmm. Uh, het moet zo dus. Um, in plaats van non. Sorry, in plaats van zadi. Het laatste woord in de regels is Moet het nun zijn. En in plaats van alef. Moet het ein zijn volgens mij. We nemen betekent een heel andere betekenis. Wanneer nemen naar hem koogla En er wordt. Er wordt. Uh, uh, ver, uh, er wordt van hen ontnomen. De kracht. Om, uh, te, om schade toe te brengen, maar dat zij en de, omdat, en, maar dat zij worden weggedreven van de plaats van Jezus, van de plaats van de daar waar de mens is gezeteld. Ja, dat is dus het andere, dus de tegenovergestelde van de plaats van woestijn. Woestijn is de plaats waar geen mens zijn eh, geen zetelplaats van de mens. Acht. O wasshaar, leenloot, hem neemt zeim, gamba, ma kom isu. Goed, dat is dus na het afloop van Shabbat. Ze, wel, ze hebben verkregen wel de kracht om, te, om schade toe te brengen, maar ze zijn weggedreven van de plaats, van de zetelplaats, van de mens, niet zitten in de woestijn. Ja, dat is dan het toestand van Mozee Shabbat. Na de Shabbat, maar nog niet in het toestand van de door de weekse dag. Uwa Shaar, Leilot, en in de overige nachten bevinden ze zich wel ook in de plaats van Jeschof. Ook in de plaats waar de mens is gezeten. Duidelijk, dat zijn de drie plaatsen van de citra 8.